Goedemorgen, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Minder mensen willen dat hun organen worden gedoneerd nadat ze overleden zijn. Uit CBS-cijfers blijkt dat vorig jaar 30.000 mensen hebben aangegeven dat ze geen toestemming geven. En 10.000 van hen waren het jaar daarvoor nog wel akkoord met orgaandonatie. Een aantal jaar geleden kwam de nieuwe donorwet. Dat betekent dat iedereen die ouder dan 18 is, oké okay is met donatie. Tenzij je hebt aangegeven dat je het niet wil. Meerdere scholen in de Amerikaanse staat Maine blijven vandaag dicht. En een hoop mensen moeten binnenblijven. Er is daar een klopjacht aan de gang. Een man schoot om zich heen bij een bowlingbaan en een eetcafé. 22 mensen overleefden dat niet. Er zijn veel gewonden. En deze verslaggever is vlakbij de klopjacht. The helicopter had left the area. You can hear it. It's flying right over my head as we speak. So that helicopter is back here. Uh, a lot of law enforcement. It's a heavy police presence. He came up to us and told us: guys, you need to move down the road. This is an unsafe area. It's very dangerous to be here in this area. De schutter is waarschijnlijk een wapeninstructeur die last heeft van mentale problemen. Een flinke brand in Woerde vannacht. Brak uit bij een bedrijf op het industrieterrein. Vlakbij ligt een zorginstelling. Bewoners zijn voor de zekerheid even uit bed gehaald en naar het stadhuis gebracht. De brand is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel een beetje nageblust. Geen Nederlandse winnaar dit jaar bij de World Solar Challenge. De race met zonneauto's dwars door Australië. Het Solar Team Twente werd tweede. De tukkers kwamen 20 minuutjes later over de finish. Voor drukverkeer en wegwerkzaamheden kon de Twente zonneauto minder hard dan vooraf gehoopt. Eerst werd een team uit België en TU Delft werd derde. Het weer dan nog. Het kan in het westen, midden en zuiden erg mistig zijn. Vanmiddag ook grijs, er valt wat motregen. Later buien aan de kust, kans op onweer. Het is tussen de 11 en 14 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland heb je veel vertraging op de A1 richting Amsterdam. Tussen Naarden en knop het Watergaasmeer staat 13 kilometer. Kost je ruim een half uur extra. Dat komt door een spoedreparatie op de A9. In beide richtingen is daar de parallelbaan tussen Diemen en Holendrecht dicht. De A4 richting Amsterdam. Tussen Knoppen de Hoek en Sloten 7 kilometer. Ze zijn daar bezig met bergingswerk na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Of onthoudt hij zich ook ruim een half uur. Na 9 van Alkmaar naar Amstelveen, tussen Haarlem Zuid en Amstelveen Stadshart, doe je er een kwartier langer over. En de N201 Hilversum uithoren. Tussen de afrit naar Nederhorst en Bergen. en Loenersloot, 3 kilometer. Vertraging is 20 minuten. En tot zover de AMWB-verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. Isn't the right thing to do And How can I ever change things that I feel If I could Ja,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 De macht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 on. Yeah. On regarde sur tes fringues sur les murs de photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Jorel est barré. So slowly, slowly.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 Bring back yourself to me Seen the minute I'm